That you.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 Die hebben het heel fijn Ik wist niet dat er iemand nog zo ontzettend verliefd kon zijn oh, Ik heb een meisje en ze doet het graag met mij Zeg zegt ook baby, I love you so Ik heb een meisje en het is zo'n lieve schat En als ik aan haar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 Zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.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 Gezweven op zondagmorgen. Hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Dan val ik gerust in slaap. Ze